Een gitaar van de Beatles heeft bij een veiling in New York 400.000 dollar opgebracht... omgerekend ruim 310.000 euro. De Fox-gitaar werd door George Harrison bespeeld in het nummer I'm the Walrus... tijdens de Magical Mystery Tour. In een video voor het nummer Hello Goodbye is John Lennon te zien met het instrument. Het is niet bekend wie de gitaar heeft gekocht. Het weer volop zon vandaag. Het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden. Aan zee is het met een noordelijke wind 15 tot 17 graden.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 Dit is Radio 1. EO. dit is de zondag. Kifa Aluish. Goedemorgen. Ik kijk op dit uh, vroege tijdstip uit over de Oostvaardersplassen die er op deze Pinksterdag vredig en stil bij liggen. Gansjes maken wat geluid. Een lepelaar die stofzuigt door het water. En ik sta hier met mijn gast, Marjan Bos, 50 jaar. Twee dagen geleden, uh, 50 jaar en twee dagen geleden geboren in Den Haag. Opgeleid als bibliothekaris en theoloog. Tegenwoordig actief als stemcoach en stiltecoach. En daar heb je een boekje over geschreven, Marjan. Goedemorgen. Goedemorgen, Kiva. Wat voor stem heeft de stilte die nu om ons heen is, in dit stiltegebied, in dit natuurgebied... Ja, we doorbreken hem natuurlijk fantastisch met onze eigen stemmen op dit moment. Maar um, ja, stil, het geluid van vogels. Uh, stil water, bijna geen wind. Dus uh, er drijven hier veren voor mijn neus, haren waarvan ik denk die zijn van paarden of van herten. Ik, ik ga meteen heel erg kijken en ruiken en luisteren natuurlijk ook. En uh, een veelbelovende stilte vind ik dit. En wat, wat doet dat met jou, deze stilte, die je nu zo beschrijft? Ja, ik, ik leef hier wel van op, van dit soort uh, plekken. Het is... Uh, ja, rustgevend. En uh, het geeft grond onder mijn voeten, letterlijk ook. Ik woon op Driehoog in Amsterdam. En nou, toen ik met mijn auto hierheen reed, dacht ik al van... Ha, fijn, ik ga de natuur in vandaag. In ieder geval dit uur, dus uh, mooi. Ja. Um... Je bent uh, jeugdgids bij Natuurmonumenten. Ben je hier wel eens geweest met kinderen? Nee, ik ben dat uh, in Schravenland. Dus dan houden we het daar op de buitenplaats uh, in het gooien. Uh, een klein rondje met kinderen. En, uh... Nee, ik zou het graag willen doen. Maar ja, je moet ook niet te ver met je auto willen rijden om dit soort uh, dingen te doen. Want dan ben je aan de andere kant de boel weer aan het afbreken, denk ik dan. Dus uh, ja, nee, hier niet. Maar wel ooit met mijn eigen kind op een vroege vogelfestival. Dat was ook hier. Dus uh, heeft veel indruk gemaakt. Ja, wat dan? Eh... Um... Ja, dat we toch met z'n allen in Nederland, terwijl we uh, aan de ene kant een heleboel aan het volbouwen zijn, ook zoiets als de Oostvaardersplassen laten ontstaan en de ruimte geven. En ja, dat vind ik bijzonder. Dat we ook natuur blijkbaar kunnen creëren. dat het hier uh, groen wordt en dat er een zeearend komt broeden en uh, dat soort dingen. En wat zegt dat over ons? Dat we naast al dat bouwen, dat volbouwen dat we doen, ook dit willen, dit maken. Ja, ik weet dan nooit zo goed wie dat we zijn en wie daarvan gaan genieten dan. En wie, dat, ja, wie daar geld voor overblijven hebben en, en hoe we dat met z'n allen uh, ook in stand houden. Maar het zegt wel dat we in Nederland periodes hebben... dat we ook heel veel geld over hebben om wel de aarde ook in stand te houden... en te blijven voeden en ja kleine scheppers zijn in Nederland. Niet alleen met polders, maar ook met de natuur. Jij organiseert ook um, stiltewandelingen. In Amsterdam Oost waar je woont. Uh, en denk ik stiltewandelingen. In Amsterdam. Nou, je zal zien, op dit tijdstip is het in Amsterdam Oost heel, ook heel stil. En uh, ja, je hoeft het ook niet altijd te hebben van de stilte om je heen. Van, uh, ja, ook in, in de drukte in Amsterdam. Ik heb ook een stiltewandeling gedaan op een zaterdagmiddag dwars door de Java-straat. En dan is het de kunst om vooral bij de stilte in jezelf te blijven. En uh, je niet gek te laten maken door al het gedoe om je heen. Maar te blijven lopen, ruiken, voelen, proeven. En je gedachten te, ja, zoveel mogelijk uh, maar te laten gaan, komen en gaan. En uh, stil te worden. We gaan straks uh, horen um, hoe, hoe je dat dan kan. In alle herrie en in een drukke stad toch de stilte vinden. Zullen we naar binnen gaan? Goed, ja. to pay for every choice you make. Orlando was dat. No, you might not. U luistert naar Dit Is De Zondag Live... vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Hier in uh, Almere aan de Oostvaardersplassen. Mijn gast van vanmorgen is Marjan Bos. Opgeleid als bibliothecaris en theoloog. En sinds 2011 stem- en stiltecoach. En daar zitten we dan, hier, zo uitkijkend over dat water. Um, je hebt een boekje geschreven, Stap in de Stilte. Dat is een uh, paar weken geleden uitgekomen... Stilte is een uh, hip onderwerp. Uh, er zijn allerlei boeken over verschenen. Wat voegt dit boekje toe? Wat voeg jij toe? Ja, nou, ik vind het heel fijn om hip te zijn. Maar dat wist ik niet van tevoren. Want uh, ik was ermee bezig. En um, ja, dan, dan uh, ben je aan het zoeken. Van, uh, is dit nou echt de moeite waard? Dus uh, ja, om te beginnen heeft de uitgever bedacht... Ja, het voegt wat toe. En ja, ik, ik schrijf het vanuit mezelf. Dus, um, maar um, toen kwam in januari de maand van de spiritualiteit... met als thema stilte, dat we dachten... Hè, we zijn net te laat eigenlijk, want mijn boekje ging dat niet meer halen in januari. En er verscheen inderdaad een heleboel. En um, ja, wat dit toevoegt... ja voor mij, voor mij is er nooit genoeg stilte. Maar wat ik heel fijn vind aan mijn eigen boekje... is dat het, uh, dat het zo dun is en dat er veel stilte <lacht> in zit ook. Ja, dat het... Uh, ik vind het heel lastig om boeken over stilte te lezen met heel veel woorden. Dan, daar verdwijn ik dan weer toch een beetje in mijn, in mijn hoofd en in het denken over stilte. En volgens mij is mijn boekje een heel praktisch boekje wat we kunnen doen ja, om stil te worden en om de stilte te vinden en te, zelf ja, te maken. Ja, want je, je, je helpt de lezer eigenlijk in 49 stappen om stil te zijn. En dat doe je van buiten naar binnen. Leg dat eens uit? Ja. Uh, nou, het zijn zeven cirkels. Het is begonnen ook als een, uh, als een programma zeg maar, voor workshops die ik geef. Een cursus. Stil, uh, ontwikkel je eigen stilte kompas. En hoe doe je dat? Hoe ga je dan op reis? Ja, je begint ergens op een plek. Je hebt een omgeving. Waar, uh, waar je stilte klaar kan zetten of uh, kan, kan vinden. Als je niet eerst een plek hebt, zoals we hier nou zitten... met dat prachtige uitzicht, is natuurlijk ook ideaal. Als je niet eerst een plek hebt waar je... Uh, gewoon rustig op je stoel kan blijven zitten, of op je meditatiekussentje, of op je bed kan liggen, of op een matje, of uh, op, op een bankje in de natuur. Dan lukt het ook heel moeilijk om vervolgens dan bijvoorbeeld je gedachten stil te krijgen, of uh, je aandacht op je zintuigen te richten. Als je constant maar afgeleid wordt door van alles, dan uh, ja, dan lukt het niet om wat bij mij dan de zevende cirkel, de binnenste cirkel is, van buiten naar binnen, om bij de kern aan te komen, waar het, waar het goed is en waar het alles ja, op zijn plek valt, zeg maar, waar je thuis komt. In de stilte en in jezelf. Dus een plek is, is, is belangrijk? Ja. Ja, we zijn nou een van, eenmaal mensen met een lijf... wat dingen nodig heeft aan, aan rust en warmte, comfort, uh, dat soort dingen. Ja. Dus, uh... Terwijl we aan de ene kant uh, uh, kennelijk behoefte hebben aan die stilte... Uh, zien we aan de andere kant dat, het, dat er een oorverdovend uh, uh, lawaai is. Uh, niet alleen in, in termen van geluid... maar ook in, in de zin van drukte. Uh, uh, uh, en het lijkt wel alsof de meeste mensen niet zonder kunnen. Twitter, Facebook, e-mails... Uh, die telefoon die voortdurend aan, uh, aan het oor zit. Um, en, en die drukte geeft ook aan dat we succesvol zijn, zo lijkt het. Hè? Hoe drukker je het hebt, ja. hoe succesvoller je bent. Daar wordt het een beetje aan afgemeten. Ja, ja. ja. Ja, ook ik als stiltecoach kan er niet onderuit om uh, ook op Twitter en uh, Facebook <laughs> toch, wel de, te maken. toch wel uh, ja, de wereld uh, een beetje te veroveren op een of andere manier. Het is ook wel prettig. Het is ook een manier om contact te hebben en om gelijkgestemden te vinden. En om, uh, dus er is ook niet zo heel veel fout aan, aan al die mooie manieren van communicatie nu. Maar het is de kunst om dat ook af en toe uit te schakelen. En te zeggen, zo is het weer genoeg voor vandaag. Of om jezelf daarin te blijven observeren van hoe doe ik dat eigenlijk. En loop ik nou niet de hele dag heel hard aan... inderdaad achter mijn telefoon en mijn computer... en uh, constant maar uh, bezig zijn. Maar uh, neem ik ook nog wel de tijd om, ja, om niks te doen. Om om me heen te kijken en te genieten. En uh, eens een keer mijn gedachten daar te laten komen... waar uh, vandaan ik geïnspireerd kan worden door mezelf. Of een boek te pakken wat uh, inspireert. Hoe is dat bij jou begonnen? Ben jij al, was je al een stil kind? Of was je al een, was je, ben je van, van jongs af aan al met die stilte bezig geweest? Nou, ik ben in ieder geval opgegroeid in een heel stil gezin. Uh, jongste van uh, vier kinderen, drie grote broers boven mij. De jongste uh, boven mij scheelde ik vijf jaar mee. Stil in een gezin met vier kinderen? Ja, dat kregen mijn ouders heel goed voor elkaar. Op een of andere manier. En de leeftijdsverschillen waren heel groot. Dus we gingen allemaal heel erg onze eigen weg. Mijn broers hadden de padvinderij waar ze veel waren. Waarmee ze dus heel erg ook in de, met de natuur in aanraking kwamen. En die wel weer mee naar huis namen. Waar ik heel graag veel over hoorde. En ook wel met ze samen op, op pad wilde. Um, maar op een of andere manier aan tafel was het altijd heel stil. En uh, in mijn beleving... En op zondagmiddag gingen we wandelen. En dan was het ook de kunst om zo stil mogelijk te zijn in de natuur. Om zoveel mogelijk vogels te zien. Uh, ik ben opgegroeid in Den Haag. Dan, dat weet ik nog heel goed. Dan gingen we in Oostduin op een bankje zitten. hadden we pinda's meegenomen. En dan zat je daar rustig vijf minuten, tien minuten, een kwartier... met een pinda op je hand. Net zo lang tot er een eekhoorntje of een mees kwam. Om die op te komen eten. Dus daar heb ik al wel vroeg geoefend, ja. En wanneer, werd, wanneer werd de stilte... werd dat iets... Waar je iets mee ging doen. Ja, ik, ik ben wel altijd ook naar de kerk blijven gaan. Waar het natuurlijk ook wel veel uh, lawaai is. Maar zo'n stukje stil gebed bijvoorbeeld, van, ook al was het maar uh, een paar seconden. Daar merkte ik al wel aan van, oh ja, dit is eigenlijk wel heel mooi. Laat die mensen maar eens even wat vaker in mond houden. Ik heb twintig uh, jaar geleden tijdens mijn uh, hbo-studie praktische theologie... ook een werkplaats voor spiritualiteit opgezet. En uh, een soort oefenplaats in onze kerk uh, georganiseerd... waar we dan uh, in de, in de koude kerkzaal op onze matjes onder, onder onze dekentjes ook uh, gingen mediteren. En dat was toen best wel uh, apart. En uh, niet door iedereen gewaardeerd. Maar ja, ik vond het wel een hele fijne manier om... Uh, ja, om dicht bij mezelf te blijven, denk ik. En ik ben daarna ook wel in, in drukkere banen terechtgekomen. Ik heb bijvoorbeeld voor het onderwijs gewerkt... waar ik ook ja, dat me daar wel heel erg van bewust was. Hoe weinig stilte daar in het eh, nou, basisscholen zeg maar, is. Zowel onder, onder de leerkrachten zelf als voor de kinderen. En er waren altijd wel mensen in mijn omgeving die dan zeiden... van ja, maar Marjan, denk er wel aan. Ook voor de kinderen, voor die, op scholen, is stilte zo belangrijk. Maar daar kon ik in die baan niet zo heel erg mee uit de voeten. Ik heb wel... Eh, wat oefeningen in een lesmethode verwerkt. Uh, in kleur, spiritizers noemden we dat. Echt altijd om ook kinderen te leren... om de aandacht naar zichzelf te brengen. Om uh, met één ding tegelijk bezig te zijn. Om zich niet te laten afleiden. Om goed te kijken naar afbeeldingen bijvoorbeeld. Of uh, met elkaar iets, uh, ja, iets te ervaren van... Uh, wat anders dan al dat lawaai om ja. ons heen. Ja. Kun je een moment herinneren... dat? Stilte iets met jou deed? Ja, vast ja heel moment, veel momenten. Maar een, ja. een defining moment. Ja, nou een echte omslag ook. Dat, dat het mij ging vertellen van ja, maar het is dus echt heel wezenlijk voor mezelf, voor mijn leven. En ik hoop dat ik daar toch ook voor anderen wat mee kan betekenen. Is wel geweest een paar jaar geleden toen ik, uh, nou, door al dat heel hard mijn best doen en, uh, en hard werken en uh, nou, altijd, maar, altijd maar voor anderen willen zorgen. En, ja, mezelf een beetje dan ben ik in een uh, depressie terechtgekomen. En toen werd het heel stil. In mijn hoofd werd het stil, want ik wist het helemaal echt niet meer... waar ik het zoeken moest en wat ik, wat ik, wat ik wilde... en waar ik, waar ik vandaan kwam en waar ik naartoe wilde. En dat ging ik ook heel erg uitstralen. Ja, wat doen depressieve mensen? Vooral maar zeggen, ik weet het niet en ik kan het niet... en laat me maar met rust en uh, het lukt allemaal niet meer. En toen heb ik heel veel onder die dekens gelegen. En uh, toen werd het heel stil. omdat ja Als je dan mensen ook af gaat stoten en zeggen van uh, laat me maar alleen. Nou dat is aan de ene kant heel lastig voor mensen. Maar op een gegeven moment is dat ook de enige manier om mij maar alleen te laten. En toen heb ik wel ontdekt van ja als er iemand is die hier ook weer uit kan komen. En die stilte uh, een positieve draai kan geven. Want op een of andere manier vond ik het ook wel prettig. Dat er even niks meer hoefde. En dat ik niet meer zo mijn best hoefde te doen. En dat ik niet meer overal achteraan hoefde te rennen. En het iedereen naar de zin hoefde te maken. Zo van, oh ze kunnen eigenlijk heel goed zonder mij. Maar ja, dat was ook weer niet helemaal de bedoeling. Dus um, ja, toen ben ik heel langzaam weer die stilte uitgekropen. En er zijn verschillende dingen die me daarin, uh, daarin geholpen hebben. En een aantal van die, ja, heel een aantal van die stappen in het boekje... heb ik daar, daarmee ook zelf uh, wel uh, aan de lijve ondervonden hoe dat werkt. Ja. Maar dat is eigenlijk een gedwongen stilte die jou... Ja. Uh... ja, maar ik denk dat heel veel mensen toch ook in gedwongen stiltes zitten. Ook in, ja, nu, in dit land. Mensen die ziek zijn, die ergens in een instelling zitten... waar ze, ja, waar ze geen keus voor hebben. Oudere mensen, uh, mensen die aan de, aan de rand van de, de werkende samenleving staan... die daar niet helemaal meedoen, die denken van, was ik maar druk... Had ik maar Twitter en, uh, en uh, Facebook en uh, had ik maar iets te vertellen. En, uh, en wat zeg waren je daar? Waren er maar mensen? mensen? Uh, nou. Ja, laten stilte spreken. En ja, ze, ze richten zich nog niet rechtstreeks tot mij. Maar als ik nu op dit moment iets tegen ze zou kunnen zeggen, um, zou ik zeggen. Wat goed dat er. Dat, dat jullie ook nog stilte in dit land bewaren. Dat heb ik ook altijd als ik in kloosters ben, ervaar ik dat. Ook mensen die heel doelbewust dan weer de stilte kiezen. Dit, uh, en, uh, mensen die, die aan de rand van de samenleving zitten... omdat ze geen, nee. geen baan hebben... of omdat, omdat ze op een, ander, op een andere reden aan de zijkant staan... die ja. ervaren dat waarschijnlijk niet echt als, nee, niet als positief als fijn. Nee. Nee. Nee. Dus stilte kan ook niet fijn zijn? Zeker, ja. ja. ja. ja. Je, je, je bent uh, stiltecoach... Ja. Hoe coach je mensen in de stilte of de stilte in? Nou, om te beginnen door dit boekje natuurlijk. En deze stappen die hierin staan gebruik ik ook. Nee, wat ik al zei, ik geef workshops, cursussen op verschillende plekken, um, ik, ik uh, organiseer stiltewandelingen. Um, zintuigwandelingen ook. Die zijn dan weer meer, iets meer gericht op natuurbeleving. En met elkaar onderzoeken en genieten. En, en ontdekken wat er allemaal uh, te beleven is. Um, en in individuele coaching uh, zoek ik met mensen nou, naar die goede balans. Tussen een drukte en een stilte. Van um, ja, een drukke baan. Uh, in het onderwijs bijvoorbeeld. Uh, ja, hoe, hoe kan ik daar mijn eigen stilte in bewaren? En hoe krijg ik de kinderen stil? Nou, dan heb ik weer. Feit dat ik als adviseur in het onderwijs ook uh, gewerkt heb. Maar. Um, ja, en, en wat, is, wat is een prettige stilte voor jou? En daarom ook deze 49 uh, Laten we er eens naar stappen. Het, het, het, een stap in de stilte. Uh, uh, uh, met dus 49 stappen. Hoe, als we het nou heel concreet proberen te maken. Er komt iemand bij je, die is radiopresentator. Die heeft het, uh, die heeft het altijd maar uh, druk, ook in zijn hoofd. Hoe, hoe, hoe kunnen deze 49 stappen mij helpen? Hoe kan ik die stilte vinden? Ja, dan zouden we daar uh, eens even rustig voor gaan zitten. Van wat, nou, om te beginnen, van in, hoe is het met je omgeving uh, gesteld? Is er ergens een plek waar je, uh, ja, waar je stilte zou willen vinden ook? Want wil, ja, dat is eigenlijk de eerste vraag ook van een coach. Waar wil je heen? Hoe stil wil je het hebben? En wat, wat is nou eigenlijk waar je behoefte aan hebt? Dus dan begin je met, met de, uh, de omgeving. Ja. Ja. Ik denk het wel. Nou, ja, je noemde net al bijvoorbeeld zo van die manieren om, uh, die voor jou prettig zijn om uh, ja, de natuur in te trekken of, uh, of om juist uh, met, uh, met muziek uh, in, in je kamertje uh, ja, op die manier stil te worden. Want ja, stilte en stilte um, dat is ook wel een beetje verwarrend. Stiltecoach mensen denken inderdaad dan gauw van, oh je woont toch in Amsterdam, dus het is nooit stil. Nee, maar juist omdat het eigenlijk bijna nergens meer stil is is het zo belangrijk om wel je eigen stilte te blijven neerzetten, creëren en bedenken van... Wat, wat, wat, is wat betekent mij, dat? Ja, wat waar is het voor mij stil genoeg? En uh, waar kan ik al zoveel stilte vinden dat ik ook mijn, mijn stilte van binnen... dus via die, die zeven cirkels, van, uh, dat, ik, dat ik mijn lichaam tot rust kan brengen... dat ik bij mijn adem kan blijven, dat ik... Uh, dat ik ontspan, dat ik niet constant mijn spieren ook nog uh, aan het werk zet... Die, die eigenlijk niks hoeven te doen op dit moment. Dat ik, uh, dat ik mijn gedachten weet stop te zetten als ik wil. Dat mijn gedachten stoppen, dat ik dan niet door blijf malen. Als, je, als ik naar, de, uh, naar wat er in je boek staat, uh, uh, als ik daarnaar kijk... En, en, en... We, uh, lees van, van die buitenste ring naar die binnenste, van de omgeving... naar jezelf, naar je hoofd, naar wat je doet. En uh, uh, uiteindelijk mm -hmm. naar, je, naar je stille kern. Uh, uh, op die route, als ik dat lees, dan kom ik één aspect voortdurend tegen. Uh, als het gaat om het vinden van die stilte. Ja. En dat is aandacht. Ja. Is aandacht hetzelfde als stilte? Mm -hmm. Ja, Natuurlijk niet hetzelfde, maar via, door aandacht te geven aan dingen en uh, je te richten op dat waar je op dat moment mee bezig bent... wordt ga... in ieder geval de rest stil om je heen. Ben je niet ook nog met je, met je hoofd met van alles bezig? Of, uh, ja... En, en In je boek gaat het dan bijvoorbeeld over uh, ademhaling. Ademhaling is ja. vaak iets dat uh, ook terugkomt met ja. aandacht voor je ademhaling. Hoe zorgt ja. het um, gefocust zijn op mijn ademhaling ervoor dat ik stil word? Um, ja, dat is uh, de verbinding met je, met je lichaam. Met, uh, ja, dat waarmee we het moeten doen... wat ons stevigheid geeft op, op, uh, om te zitten op onze stoel... en uh, te doen wat we doen... is eigenlijk die adem, de verbinding tussen buiten en binnen... die ons het ook steeds weer naar binnen brengt. Dus zodra, zodra ik nu echt mijn adem even naar binnen voel gaan en in mijn buik voel landen, word ik alweer een stuk rustiger. En weet ik van, oh ja, dat lichaam dat zit nou wel, wel goed. Als ik maar adem in, adem uit. En op een gegeven moment uh, wordt je dat ook wel... Uh, gaat dat meer vanzelf. Ik heb dat echt moeten leren ademen. Ik, toen ik al zo rond de dertig was en daar voor het eerst nou, via die meditatie en zo misschien wel achter kwam, dat ik dacht van, waarom heeft nou niemand in mijn hele opvoeding daar ooit iets over gezegd? Dat ik, dat ik adem haal, maar dat ik daar dus ook zelf iets mee kan doen. Dat ik kan letten of die hoog of laag zit. En dat ik daar een heleboel ruimte mee creëer in mezelf. En dat ik daar uh, heel rustig van kan worden. Jij zegt ook, en eigenlijk te... zouden we dat kinderen ook op school moeten leren. Ja. We leren ja. ze van alles, maar leren ja. ze nou eens ademhalen. Ja. Nou ja, dus heb ik in die lessen die ik gemaakt heb, heb ik dat dus wel aandacht gegeven, letterlijk. Ja. Wat zie en, jij met uh... mensen gebeuren die, die je meeneemt, die je, die, die, die, je, die je leert de stilte te introduceren in hun leven? Wat gebeurt er met hen? Um, ze worden st ja, stil, tevredener, rustiger. Uh, geaard, kan je het ook noemen, gegrond. Dat je merkt van. Uh... Hmm. We vliegen, we zitten heel veel in ons hoofd altijd maar. We denken dat we het hele leven kunnen controleren... en ook altijd actief moeten zijn. Op zich ben ik ook een hele grote denker, hoor, en of meer grote denker. In die zin dat dat bij ons thuis ook heel belangrijk was... Om, om alert te zijn en om je hoofd heel goed te gebruiken. En gevat en snel en slim en dat soort dingen. Terwijl ik nu steeds meer merk hoe heerlijk het ook is... om dat allemaal even niet te hoeven zijn. En gewoon maar te kijken en te voelen en te ruiken en te proeven en, en daar. En te zijn. En wat heb je daar dan aan, als ik, dat, als ik dat kan? Wat schiet ik daarmee op, vroeg hij uh, ja, Nou Volgens mij is het heel goed voor, uh, voor, je, voor je lijf ook, voor de stress, voor je hart. voor je. Ik weet niet, ik, volgens mij gaat je hele lichaam er anders van circuleren... als je, als je vaker de stilte opzoekt en de rust. Huh. Um... Ja, ja, ik vond het zo leuk om te, om te lezen dat jouw man een ijssalon heeft. Ja, leuk hè. Dat is ook zo. Van ijs word ik ook stil soms. Uh, wat vindt die daarvan? Wat vindt je gezin ervan? Van die stilte? Kunnen die daar wat mee? Ja, nou ja, in mijn huis is het natuurlijk lang niet zo stil, zo stil als ik het eigenlijk zou willen. Want die nemen het leven ook wel weer mee. Zo, ik heb een stil kamertje, dat is al heel wat een eigen kamer. Maar ze zijn heel blij om aan mij te merken en te zien dat dit iets is waar mijn hart ligt... en dat ik daar dus achteraan ga. Net zo goed als mijn man ook zijn hart gevolgd heeft door een ijssalon te beginnen... in plaats van achter zijn bureau te blijven zitten. Ja. Dus ja, dat motto van uh, volg, je hart. volg je hart, dat... Uh, ja. En dat gaat mijn dochter nu ook weer doen door naar Nicaragua te emigreren... en daar een bedrijfje te beginnen. Dus ja, nou ja, als je ergens mee begint, weet we wel wat voor consequenties het kan hebben. Maar, ja. Wij praten zo door. Het is uh, inmiddels uh, 1 over half 8. Uh, het is tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Gert Kluk. Dit is Radio 1, het NOS Journaal.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 In de Pakistanse stad Karachi is politica Zara Hussein doodgeschoten... zoals vicevoorzitter van de partij van de voormalige cricketer Imran Khan. De moord komt kort voordat in een aantal plaatsen in Pakistan... de verkiezingen worden overgedaan. Het gebeurt op verzoek van Imran Khan, die zegt dat er is gefraudeerd. En dan het weer. Het is zonnig vandaag. De temperatuur komt ook boven de 20 graden. De komende week wisselvallig en opnieuw koel. Cool. Dit is de zondag op Radio 1. Goedemorgen, u luistert naar uh, Dit is de Zondag. Um, fijn dat u luistert op dit uh, uh, vroege tijdstip op deze eerste Pinksterdag. Ik praat met Marjan Bos, stem- en stiltecoach. Ze publiceerde een paar weken geleden het boekje Stap in de Stilte. Ze besloot van stilte haar werk te maken. Geeft uh, uh, uh, workshops onder andere. Um, Marjan, je bent naast stiltecoach, zeg ik steeds in mijn uh, introductie, ook stemcoach. Wat is dat? Ja... Yeah. Voor mensen die het uh, alleen stilte wat te stil is. En um, <laughs> is het ook fijn om daarbij je stem te gebruiken. Net zo goed als, uh, als de adem je helpt om de link te leggen... tussen buiten en binnen en, uh, en drukte en, uh, en stilte. Kan ook de stem daar een heel belangrijke rol in spelen. En, en, en dat hoe, is, is... hoe is dat zo gekomen dat je, ook met die, dat je die stem ook ontdekt? Hè? Ja, dat... Ja... Dat heeft weer te maken, denk ik, met um, toen ik zelf onder dat dekentje lag... en dacht, uh, dit, is, dit is allemaal te moeilijk en te veel. En ik weet niet hoe ik hier weer uh, uitkom. Dat er uh, een goede vriend van mij uh, was. En die is uh, ook, uh, ja, noem hem stemcoach, stemexpressiedocent Piet Pronk. En uh, die had me al heel veel vaker uitgedaagd. Van Marjan, kom nou eens bij mij wat met je stem doen. En uh, toen dacht ik, ja, misschien is dit dan ook wel een moment om... Uh, om maar toch een keer daar naartoe te gaan... en te kijken wat, wat mijn stem me dan te vertellen heeft. En wat, ja, hoe ik ja, toch uit dit, uit dit dal kom waar ik zit... en waar ik eigenlijk niet wil wezen. En ja, ik kwam daar met een heel... Ja, niet heel uh, enthousiaste houding, zeg maar. Ik vind, vond het ook reuze spannend. Van, pff, moet ik nou hier een beetje mijn stem alleen maar gaan zitten gebruiken... en wat, wat, wat gebeurt daar dan? Maar gaandeweg merkte ik wel dat dat hele kleine waakvlammetje... waarop mijn leven stond, eigenlijk... doordat ik me kon laten gaan met die stem... en dat heb ik individueel gedaan, maar ook in uh, nou ja, enkeldaagse workshops... of driedaagse of vijfdaagse tot uiteindelijk tiendaagse uh, bijeenkomsten... Um, dat ik merkte van, oh, wat kan die me mooi vertellen... wat een kracht er in me zit en waar ik, waar ik doorheen kan en wat ik... Uh, ja, ook wat voor verdriet er zit. Die heeft me ook geholpen om, in plaats van wat al die psychologen dan proberen... om eindeloos verhalen te vertellen over hoe het allemaal zo gekomen is. En over je jeugd. Over mijn jeugd en over de, de, de, ja, mijn, mijn gedrag en mijn re reacties en, en hoe ik daarmee omga. Dat je stem eigenlijk zo'n rechtstreekse verbinding heeft met, uh, met, met wie je bent... En, en wat er allemaal leeft van binnen. Zijn gevleugelde uitspraak is, je stem is het ventiel van je ziel... En uh, dat heb ik ook letterlijk gemerkt. En, en die heeft me er door dingen heen ge, geschreeuwd, gehuild, geroepen, gezongen uiteindelijk. Dat ik okay. dacht van, uh, ja, dit is mooi. Uh, ik, ik, uh, laten we eens kijken of we, dat, uh, of we kunnen begrijpen hoe dat werkt. Um, je, je, je helpt mensen uh, zelf nu ook ja. uh, met stemexpressie. Uh, een van de teksten in je boek gaat daarover. Uh, die heet Ik luister naar mijn eigen stem. Um, ik wil een stukje voorlezen en dan kijken of jij me iets kunt leren over mijn stem. Zullen dat Spannend, verleert? ja. Ik luister naar mijn eigen stem. Wat vertelt die mij? Ik kan stil zijn, maar ook mijn stem stil laten klinken. Mijn stem kan me de weg naar binnen wijzen. Ik ga stilzitten en adem. Laat mijn stem naar buiten klinken. Met een A of een O. Waar komt die klank vandaan? Kan ik dat horen? Wat klinkt erin mee? Is er spanning of drukte of verdriet of blijdschap? Wil hij harder of stiller? Vertelt hij dat het goed gaat of dat ik beter rustig aan kan doen? Ik laat me leiden door mijn stem. Hm. Nou, Marjan? <laughs> Dan wil je van mij het antwoord. <laughs> ja. Wat zegt mijn ja, stem als ja. je dit hoort? Ja, een heleboel. Je hebt een hele... Ja, ik ben stemcoach wat stemexpressie betreft. En niet zozeer wat, wat technische dingen betreft. Dat laat ik graag aan anderen over. En daar heb je natuurlijk ook genoeg opleiding voor gehad. Anders zat je niet achter de microfoon voor de radio, denk ik. Of, niet, of talent, of uh, hoe je het noemen wil. Dus ja... Voor mij is de stem eigenlijk pas interessant... als we buiten dat, die lijntjes gaan van het, het, het voorlezen... Het, uh, het, uh, zoals we hem in ons dagelijks leven gebruiken... Uh, je gebruikt eigenlijk volgens mij als ik het goed zeg, het kan 3%, maar ach, laat het 10% zijn. In ons dagelijks leven gebruiken we maximaal 10% van onze stem. Het bereik. En het nou ja, qua volume, qua hoogte, qua diepte. En wat ik zo mooi vind door ja, lang met die stem-expressie bezig te zijn, dat ik steeds hoger kan en steeds lager. En dat zijn dingen en geluiden die je dan maakt die je nooit in je, nou ja, in, je in je huis en in je kamer en op straat en zo zult gebruiken. En ook niet voor de radio, want dan schrikken de mensen heel hard en dan uh, zetten ze hem heel gauw weer uit, denk ik. Dus uh, ja, om op die manier ermee te spelen. Om met je stem te gaan spelen en, je, en uh, te horen wat een prachtig ge geluid je eigenlijk kan voortbrengen. En hoe je jezelf ermee kan verrassen en verleiden. En, ja. Maar en een, met... een, een, een stem, als jij naar een stem luistert, dan zegt hij je ook wat. Dan zegt hij je ook wat over wie die persoon is, of niet? Of nou, eigenlijk niet zo. Heet. Ja, ja je, je kan spanning horen of, of verdriet of ja, op die manier ga ik wel, wel luisteren. Maar eigenlijk ben jij ook dezelfde enige die dat echt voelt en weet en doet. Dus als ik stemcoach wil zijn, dan ben ik dat op zo'n manier. Ja, even, er staat veel over aandacht geven in mijn boekje, maar ook wel over niet oordelen. Niet overal meteen een etiketje opplakken. En niet van alles meteen denken dat je weet wat het is, of wat erachter zit of wat eronder ligt. Maar dat gaan gaandeweg laten ontdekken. En dan het liefst door degene zelf die, die bij mij komt om gecoacht te worden op de stem. En dan mag jij zeggen van hoe hard en hoe zacht je dat wil. En waar je, ja, waar je wil beginnen. En dan hebben we daar oefeningen voor om je stem los te maken. En uit je hoofd te komen. En, en even te vergeten van wat is gek en wat is, uh, wat is vervelend. En wat doet pijn en wat is stom. En oh ik uh, kwam vanochtend met heel veel verdriet. Dus laat ik dat verdriet eens laten klinken. Nee, het kan net zo goed zijn dat je dan daarna in een jubel of een lach of weet ik veel wat komt en denkt van, oh, dat zat er ook vandaag. Wat, wat bijzonder. Ja. Dus ik heb kant-en-klaar antwoord... op mijn stemoefening stem ga ik niet krijgen. Is, eh, jammer. Maar je hebt het heel mooi gelezen in ieder geval. Dus maar... ja, met, met de rust. En, de, ja. maar die, en die A en die O, ja dat kan, een, dat kan je eindeloos volhouden. We kunnen hier ook zeggen van... Uh, ah. Kiva, ga eens even vijf minuten alleen maar op de A een mooie lied zingen. Maar, ja. Ja. En dan gaat het erom dat ik dat ik op een gegeven moment aan mijn eigen stem dingen ga horen. Ja, door of, wat ik of niet mijn stem eens horen. Dat je dan, ja, of, of voelen. voelen. Ja, dat je ergens ja, ja. Op, een, op een terrein komt dat je denkt... Van, oh, waar komt dit dan vandaan? En uh, ja, dat kan dan verbonden zijn met, uh, met je hart of met je buik... of met je, met je tenen of met je, toch in je hoofd dat je dat er van alles los... Ja. Ja. En ik, wilde, ik wil eigenlijk gewoon een soort... Dat is natuurlijk wat het, wat het oproept. Ik wil een soort truc horen. Of de, je denkt dan, als je zegt, oh, een, een stemcoach, ik zeg wat... en die legt mij dan uit hoe ik in elkaar zit. Ja, maar, nou, die zijn er ook wel, hoor de stemcoaches. Dus uh, ga maar googlen en dan uh, als ik dat zijn wil mensen, als je dat wil. Uh, yeah. um, uh, laten we eens na luisteren naar uh, de stem van iemand anders. Naar die van uh, Robin Ella, Down the Mountain. MUZIEK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 stranger, I had nothing left to lose. I had fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food. Sadness flows like water down along the mountainside Who would walk beside a sinner? Who is bubbles in his pride?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 and righteous flesh for food. Down the Mountain van Robin Ella was dat. U luistert naar uh, Dit is de Zondag en ik praat met Marjan Bos... stem- en stiltecoach en schrijver van het boekje Stap in de Stilte. Ik sprak met haar over wat je kunt leren van die stilte... en heb zelfs even geprobeerd om iets over mijn eigen stem te weten te komen. Vergeefs. Ja. Um, Marjan, je komt uit een uh, christelijk nest. Um, gelo uh, geloven lijkt heel erg uit... En uh, de stilte is heel erg in. Wat, wat, klopt dat, wat ik zeg? Ja, nou, ik heb niet het idee dat geloven heel erg uit is. Volgens mij zijn er steeds meer mensen op zoek. en dus, nemen steeds in, God meer God mensen, in een kerk is eigenlijk. Dat is eigenlijk. Precies, ja. Ja, ja. Maar heel veel mensen ja, noemen het uh, spiritualiteit. Zijn op zoek naar uh, wat geeft me zin, wat geeft me plezier, wat geeft me richting in mijn leven. En, uh, en daar kan stilte wel een. Uh, wel een plek voor zijn, een rol in spelen. En hoe verhoudt voor jou dat, dat stilzijn zich tot spiritualiteit of geloof? Um, ja, Voor mij is die, die stilte natuurlijk wel gevoed door allerlei um, talen, taal en rituelen en bijeenkomsten, zoals ik me uit mijn eigen traditie, uh, zoals ik die ken. Uh, ik heb wel eens het idee dat ik. Nou, ook wel door dit. Nee. Ja, dat ik, dat ik er breed in sta. Dat heb, dat heb ik geleerd ook wel door mijn werk in de, voor het onderwijs. Dat het allemaal niet meer zo eenduidig is. Dat er niet één traditie is. Dat we in een land leven waar mensen uit verschillende bronnen putten en verschillende ja, namen geven aan dingen die belangrijk voor ze zijn. Uh, God, goden, uh, bronnen. Ja. Uh, yeah de grond van je bestaan op verschillende manieren benoemen. En dat vind ik mooi om daarover in gesprek te zijn met elkaar... en van elkaar te leren en met elkaar te oefenen. wat wat is voor jou dan de bron? Ja, voor mijzelf is in eerste instantie natuurlijk... ja, toch de Bijbel, de kerk, de bron en de plek. Maar niet meer alleen. En ik blijf lezen en ik blijf om me heen kijken. Ik heb... Ja, verschillende, op verschillende manieren meditatiecursussen gedaan, mindfulness. Um, ja, ik denk dat, we daar, dat de kerk daar nog heel veel van kan leren. Door op zo'n manier uh, mensen de ruimte te geven... om hun eigen stilte en hun eigen waarden, en hun eigen woorden te ontdekken. Je noemt in je boek uh, zen en bidden bijna in één adem. Uh, is aan zen doen en bidden hetzelfde voor jou? Um, ja, het is een andere vorm voor wel die concentratie en, en aandacht... voor wat je, waar, je, waar je bent, waar je staat, wat leeft in jezelf. Om daarnaar te luisteren, om, uh, om oog te hebben voor, uh, voor de wereld. Dus ja, bidden is wel heel gauw ook uh, het onder de aandacht van God brengen... Uh, van van je eigen, waar je, van wat je zelf allemaal niet kan. Ja, ja, Of van juist het lijstje van de wereld waar je je machteloos in voelt. Zo van ja, ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan veranderen. Maar laat er alsjeblieft mensen zijn die dat wel doen. En als er een, als er een god is, laat die daar dan ook maar bij zijn. Met zijn aandacht. Op, op wat voor manier dan ook. En zen, dat is uh, ja, ook een, een vorm van contact zoeken met dat wat, uh, wat zin geeft in het leven. Of die dragende kracht, of de, de, de stilte, de energie, de kosmos, het onnoembare, hoe je het noemen wilt. Om uh, voor jezelf daar rust in te vinden en weer opgeladen de wereld in te kunnen. Nou, nou, nou zullen veel mensen, uh, zeker mensen die in God geloven, een tegenstelling zien. Is die er voor jou niet? een tegenstelling tussen op zoek zijn naar God en met God bezig zijn... en zen. Ja. ja. En misschien meer nog de mensen die zen beoefenen... die zeggen van, ja, maar wij noemen dat helemaal geen God. En wij, ja, dus het is toch weer een kwestie bijna van... Ja, als je met elkaar daarover in gesprek gaat, dan wordt het weer ingewikkeld. Want dan willen we allemaal weer gelijk hebben. En dan willen we wel eens niet dus, en dit is mijn weg en dat is jouw weg. En, ja, jij, ja. Eigenlijk en moet dus het dus er ook maar stel over zijn. Ja, ook dat... Ja, laten we eens een keer een, een zen-leraar uitnodigen in de kerk. En kijken wat er, wat er gebeurt. Ja, ja. Uh, we hebben het uh, uh, dit uur over, uh, over stilte. En de, de, de betekenis daarvan. En de betekenis die het kan hebben in, in, in een mensenleven of in een samenleving. Nou ken ik talloze mensen die een druk leven hebben. En die s'avonds... Heerlijk ontspannen voor de televisie gaan zitten. En die hebben helemaal niks met stilte. Die doen daar ook niets aan. En die hebben er ook geen behoefte aan. Is dat eigenlijk ook goed? Alles is goed. Ja. ja. Ik denk het wel. Ja, tuurlijk. Als je gelukkig bent met je leven zoals je het leidt. En met de tv waar je naar kijkt. En, en de bank waar je op zit. En ja, ik ben een enorme zoeker. En, en voor mij uh, ja, blijft het leven ook wel uh, ja, de, de plek waar ik. Uh, Waar ik blijf rusteloos bijna blijf zoeken naar van ja, maar wat is nou het goede? En waar, waar, ben ik, waar ben ik op mijn plek en waar help ik de aarde ook een beetje verder mee? En ja, ik heb, de aarde die holt op momenten uh, gigantisch achter, achter zichzelf aan. En er wordt van alles. Um, ja, in razend tempo. Door het tempo van, van het mensenleven, of vooral in het Westen dan, wordt er van alles om zeep geholpen, wat we in honderd in jaar hebben opgebouwd. En nou ja, kijk naar klimaatverandering. Naar, nou, we zitten hier midden in de natuur die dan nog gecreëerd is. Maar ja, ik denk stilte, uh, dat is wel de basis waaruit nieuw leven weer kan ontstaan. En, uh... Dus je zou eigenlijk die tv uit moeten doen en die stilte toch opzoeken? Het zo zou fijn zijn. Nou, zo nu en dan. Dat mensen dat weer een beetje weten van hoe dat ook alweer is en wat daar dan in kan gebeuren. Want ja, we zijn vaak ook bang voor stilte. Omdat we dan denken van oh, dat gaat er van alles in ons hoofd malen, wat we helemaal niet willen horen. En we willen afgeleid worden. En we, ja, we willen gewoon door met wat er moet. Want ik moet hard werken. En het is ook uh, vast overal, alles is ergens voor nodig. Maar ja. Op een gegeven moment zijn er dus ook een heleboel mensen in, het land, in ons land... die noodgedwongen van alles uit hun handen hebben moeten laten vallen... en die nu heel nuttig en zinnig bezig zijn op ja. verschillende plekken. Merk jij dat er, dat er een groeiende behoefte is aan manieren vinden... om die stilte te, te, te vatten door mensen die eh, bij jou terechtkomen? Ja, dan zou ik het heel druk hebben... En dat is, en dat dat het is het ook weer niet goed. Het is een beetje <laughs> is stil, maar je zegt. Nee. Ja. Nou, ik merk vooral dat een heel groot deel van de mensen al wel zegt... van, oh, wat goed dat je dat doet. En nou, stilte is nog wel een beetje een beladen woord. En ik weet nog niet zo goed of beladen... maar mensen niet zo goed meteen weten wat ze zich erbij voor moeten stellen... en hoe dat dan moet. En ja, dat is leuk voor anderen, maar niet voor mij. Want ik uh, heb dat niet nodig. Of uh, ik heb wel mijn eigen weg, een manier... Ik, uh, ik ga paardrijden, fietsen, uh, uh, autorijden als ik uh, druk in mijn hoofd ben. Dus ja. En toch denk ik dat die stilte. Ja, we ont ont ontkomen er ook niet aan. Want uh, zodra je de TV uitzet, is het wel weer stil. En tussen dat je de, de TV uitgezet hebt. en je tanden gepoetst hebt. In je, en in je bed ligt. is er al wel weer van alles begonnen met malen en. en uh... Er is zoveel in onszelf wat, wat gehoord wil worden. En als we niet een manier vinden om daar ook af en toe eens halt tegen te roepen... en te zeggen van nou, die gedachten, dat zijn ook maar gedachten. En die drukte, dat is ook maar drukte. Maar eigenlijk hoeft er ook helemaal niet zoveel. Maar wat ligt er uit. eigenlijk aan twee grond? Want jij beschrijft dat nu net. en dan, ik, ik denk ineens, ja, als ik thuis kom en ik ga koken, dat doe ik elke dag... Ja. dan zet ik meteen de radio of de televisie aan in de keuken. Zodat er, ook al sta ik daar in mijn eentje... zodat er in elk geval een soort van achtergrondgeluid is... Ja, dat vind ik ben, wel ben fijn, ik... achtergrondgeluid. Ja, maar nou. ben, ik dan, ben ik dan heel erg bang om daar in mijn eentje stil te zitten zijn... terwijl ik de groenten snij? Nou, dat kan ik aan jou vragen. Waarom zet jij meteen de radio aan? Of de tv? Ja, ik weet niet of het bang... Nee, ik wil het niet als angst te benoemen. Maar het is ook een gewenning. En een, en een idee van, ja, dat helpt mij. Of dat vind ik fijn, dat vind ik prettig. Zonder dat mensen ja, dan het alles anders geprobeerd hebben. En ik denk dat je met meer aandacht en plezier en uh, uh, dat je zintuigen beter bij je activiteit van groentesnijden zijn... als je geen achtergrondgeluid hebt. En maar concentreren op die groenten en het feit dat ja. het ze snij. Ja, en waar komt het nou eigenlijk vandaan? En wat is er met die groenten gebeurd voordat het hier op mijn snijplankje ligt? En waar zou het gegroeid zijn? En wie zou dat dan geoogst hebben? En uh, wie heeft dat vervoerd en ingepakt? En oh, door hoeveel handen is het eigenlijk al heen gegaan? Dat soort gedachten. Ja, maar dat betekent dus dat je je, vo dat je voortdurend heel bewust moet zijn... Ja, dat is leuk om dat te zijn. Maar ja? het moet niet, Kiva. Het oh. is niet, een moeten. Het <laughs> klinkt zo van, uit. ik moet de hele dag zo bewust zijn. Dat lijkt me zo vermoeiend. Ja, dat is ook heel vermoeiend. Ben jij iemand die heel erg bewust is? Bewust van alles en met alles? Ja, ik heb niet voor niks het boekje geschreven. Ik ja, dus. gebruik het zelf ook. Nee. Oh. nee, nee. Ik heb dat boekje ook nodig. Dus in die zin voegt het iets toe. Omdat ik het zelf ook nog wil pakken af en toe. En denk van, oh ja... Ja, wat schrijf ik daar zelf? Of dat mijn dochter komt, s'avonds. Van, uh, oh, ik heb je boekje gelezen. En uh, die stap is volgens mij vandaag voor van jou wel heel erg van toepassing. Ik zeg oh ja, ik zag, oh ja. Hm, goed, ik zal zelf ook <laughs> weer eens beter gaan lezen. Dus oh ja, zo, je zo, eigen werk wordt tegen je gebruikt. Nou ja, uh, of voor je. Je. Nee, goed. Het is fijn dat mensen ervan weten en me daaraan herinneren. Dat is minder eenzaam dan wanneer je dat allemaal zelf moet uitzoeken. Ja. Nou, het, kan, het, het boekje kan mensen dus inspireren om, uh, om met zichzelf uh, in de weer te gaan... Um, dat, is ook wel, dat is ook wel heel modern, hè? om met jezelf in de weer te gaan. Iedereen, moet, iedereen is maar met zichzelf bezig. Ja, ik hoop toch dat ik hiermee ook heb laten horen... dat uh, dat, dat, dat nodig is om weer de wereld in te kunnen. En om juist steviger, hè, met meer aandacht, om je heen te kijken... wat er nou eigenlijk aan de hand is, wat er gebeurt. En ook waar je stem dan weer voor nodig is... om hem eventueel tegen te verheffen of om uh, op iemand af te stappen. En te zeggen van, oh, voor die is het eigenlijk... Volgens mij helemaal niet fijn stil, Dus laat ik daar ook eens op bezoek gaan. Of uh, laat ik ja. daar eens wat voor doen. Nou, nou uh, inspireer jij mensen met je woorden in, uh, in dit boekje. Wie inspireert jou? Um, intussen, maar, intussen kijk je verschrikt en uh, duik je in uh, ook al, ja. ik je... Ik een al foto, foto mee, nee, nee. Ja, ja. ja. Yes. Er wordt intussen nou, een foto gezocht gevonden, en daar is hij dan. Kijk. Een foto, even kijken. Ik zie een. Ja, ik heb een, een zwart-wit zwart foto van meneer een meneer. Met een grote bril op. En hij kijkt. Ja, hoe kijkt hij, is, hij kijkt heel geconcentreerd, ingespannen, aandacht. Gebalde vuisten. Hij balt zijn vuisten. Dit is meneer Herman Hissink. En Herman Hissink was mijn leraar Nederlands. We zeiden gewoon meneer natuurlijk. Op de middelbare school. Dus het is uh, 30 jaar geleden ongeveer. Ja, dat ik, hem, dat ik afscheid van hem nam. Hij was de inspirator van een milieucommissie op school, een tuincommissie. We legden de tuin bij school aan. Hij nam ons mee, het groepje mensen die daarvan hielden, kinderen. Gingen we wandelen in de Achterhoek. Hij ging met ons op reis naar, naar Friesland, naar de tuinen van Leroy. Want dat was zo bijzonder. Dat moest je gezien hebben. En waarom inspireerde hij? En uh, steeds vaker in mijn leven, als ik dan weer uh, terug moet kijken... van waar komt dat nou vandaan, jouw gedrevenheid... en jouw passie voor natuur, voor stilte, voor geloof... dan was hij het die, uh, die daar de basis voor heeft gelegd. De leraar Nederlands. Um, wij bedanken onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Speciaal voor jou heeft dichter Menno van der Beek uh, een gedicht geschreven. En dat klinkt zo. Een gedicht voor... Marian Bos Soto Voce De eerste vreemde stilte vlak na de geboorte. De hartslag van je moeder niet meer in je oren. Maar ver bij je vandaan en in haar eigen lichaam. De tweede grote stilte als je vader sterft. De tijd staat stil en niets is meer hetzelfde. Als je zijn graf bezoekt zal hij je laten praten... Alsof je tegen God praat, stiltes laten vallen... waarin de wind dan in de kerkhofbomen ruist. En waar je even naar moet leren luisteren... voordat je opstaat en je knieën afklopt en naar huis gaat. Op zondagochtend in je bed liggen met stilte in je geest... waar iemand dan doorheen praat of hij een gedicht voorleest... Ja, Menno van der Beek, wat vond je ervan, van dat gedicht? Heel ja, mooi. Ja? Ja, dankjewel. Het gedicht is na te lezen op onze website, eo.nl. Dit is de Zondag. Marjan Bos, hartelijk dank voor je komst. Je boek heet Stap in de Stilte: 49 Simpele Ontdekkingen. Het is verschenen bij uitgeverij Menema en ligt in de Boekhandel. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website, eo.nl. Dit is de Zondag. Straks, na acht uur op deze zender. Uh, de collega's van vroege vogels, uh, Janine en, uh, en Menno uh, aan het Naardenmeer geloof ik dat uh, straks dus. Tot uh, volgende week. Dag.